7 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken heeft uitgehaald naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In een interview met ABC News noemde hij Kim meedogenloos en onzeker. De executie van Yang tong Tak, de oom van Kim, laat volgens Kerry zien dat het nog altijd belangrijk is het Noord-Koreaanse nucleaire programma te stoppen. Het Noord-Koreaanse regime is volgens Kerry instabiel. Kim Jong-un maakt zich zorgen over zijn eigen macht... en schakelt daarom zijn concurrenten uit, zegt de Amerikaan. De Franse president Hollande gaat niet naar de Olympische Spelen in Sochi. En ook andere Franse politici zullen verstek laten gaan, zegt de Franse minister Fabius van Buitenlandse Zaken. Eerder hebben de Duitse president Gauck en Eurocommissaris Redding al laten weten niet naar de Spelen in Rusland te gaan. Ze blijven weg uit protest tegen de mensenrechten schendingen in het land. Goud voor wie Jojo op de 50 meter vrije slag bij de EK Korte Baan. De Olympische kampioenen won in Denemarken ook al goud op de 100 meter vrij en in de series en de halve finales. En dan voetbal. In de eredivisie blijft Vitesse koploper. De ploeg uit Arnhem won in eigen huis met 3-2 van Nac Breda. Feyenoord houdt zich in de top 3 door de 1-0 winst op Groningen. Ajax won met 2-1 van Kampuur. AZ boekte een derde competitie op rij. De wedstrijd tegen Heracles eindigde in 2-0. En PSV tenslotte klimt een beetje uit het dal... door een ruime zege van 5-1 op Utrecht. En dan het weer. Vanuit het westen trekken wolken over het land. En in het noordwesten valt vanavond mogelijk af en toe wat lichte regen. Vannacht wordt het 4 à 5 graden. Morgen wordt het zo'n 10 graden. En dan is er veel bewolking en dan staat aan zee een matige, soms krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.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 Vanavond welkom aan de ramen van de VPRO wagenwijd geopend. Het komende uur naar onder meer Hongarije. We try to push us down. If you watch the news, it's the opinion of the government. You just can't accept it. We have the right to to free speech. And Later dit uur het derde deel van onze korte reportageserie over de nieuwe democratieën in Oost-Europa. En we zullen sowieso veel vertoeven aan de oostkant van het voormalige ijzeren gordijn. In Albanië bijvoorbeeld, waar men ons van de EU probeert te verleiden met kookkunst. Maar ik spreek ook met Afrika-kenner Steven Ellis... die spannende zaken te onthullen heeft omtrent de levensloop van Nelson Mandela. En in Mexico is men hard bezig met een historische omwenteling. Het privatiseren van de olieindustrie. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Maar eerst natuurlijk naar Oekraïne. Waar ook dit weekend weer vele mensen zich verzamelden. Op het Euromaidan, het Europaplein in Kiev. Europa heeft het overleg met Oekraïne over een associatieakkoord stopgezet. Volgens EU-commissaris voor Uitbreiding, Stefan Fule, houdt president Janukovic van Oekraïne zich niet aan de afspraken. En terwijl het kouder en kouder wordt... blijven die mensen daar maar staan op dat Euromaidan. Ook vandaag zo'n 200.000 demonstranten. Maar langzamerhand beginnen ze een beetje bezorgd te worden. Want gaat het wel lukken, de revolutie? Journalist Michiel Drieberg is voor ons nu in Kiev. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Chris. Zo te horen sta jij op het Euromaidan. Dat klopt, ik ben een beetje helemaal naar boven gelopen. Ik heb een mooi overzicht nu over het plein. En er was net een concert bezig, dus... Uh, nou ja, er was net een ongelooflijk veel herrie, hoor. Dat misschien in de achtergrond ja. Dat is een uh, afwisseling van... Uh, Concerten en uh, toespraken, dus voortdurend zie je ook de drie uh, oppositieleiders uh, terug uh, op het podium ja. waar de mensen hun hartje onder de riem te steken. Ja, en, en uh, nou ja, je zal ze niet persoonlijk geteld hebben, maar hoeveel mensen schat je dat er op dit moment staan? Ja, men zegt vandaag 200.000. Ik denk dat dat zo is. Ik dacht, volgens mij waren er gisteren ietsje meer, maar het is vandaag ook een graad of vijf kouder. Ik denk dat het nu tegen de min tien uh, loopt. Ja. Dus het wordt nu serieuzer. Het is een, het is een mooie sfeer, want je ziet overal die rookwolken van die houtkachels. En dat midden in een, uh, ja, eigenlijk echt een, een, een moderne stad, wat Kiev toch ook echt is. Ja. Uh, tussen de banken en de, en de overheidsgebouwen zie je dus... Uh, nou ja, middeleeuwse toestanden. Ja. Prachtig om te zien. Een feerike revolutie. We gaan, met zo meteen praten we verder. Maar uh, je was er gisteren en de afgelopen nacht ook al. En je maakte een reportage. Laten we daar eerst naar luisteren. Nou ja, hier. Ja, we zijn we bij het gemeentehuis. Er is een hele beveiliging opgericht van demonstranten zelf. Ik laat mijn paspoort zien en ik mag naar binnen toe. Nou, onze tassen worden gecheckt zelfs. Dan gaan we de draaideur door. En dit is dus het gemeentehuis van Kiev. Bezet door demonstranten. Pakken met water staan hier klaar. Het is ongelooflijk. Er zijn hier echt excursies door het stadhuis. Hier is echt het volk aan de macht. Dat is niet anders. Veel jongeren. Veel studenten zo te zien. Een beetje een uitgelaten sfeer. Er wordt gedronken en gegeten. En er is zelfs een mevrouw bezig om de trap te zwabberen. ja, Ik ben een chef van een fabriek in het westen van het land. Mm -hmm. En ze zegt, ja, ik had echt nog nooit uh, gedacht dat ik hier in de city hall van Kiev uh, de trappen zou schoonmaken. Maar ik ben trots dat ik dat doen, uh, dit doen kan voor mijn land. Ik ben nu in de centrale hal van het stadhuis. Een zeer ongebruikelijk beeld. Overal liggen... Slaapzakken, matrassen, dekens, overal hangen, vlaggen. Ja, dit is echt bezet door het volk. Nou, weer buiten in het stadhuis staat een piano. De sfeer is goed. paar honderd meter verderop, op, op Euromoidan, er staan echt tienduizenden demonstranten. Ook hier is de sfeer goed. Maar als je met de mensen praat... klinkt het plotseling ook soms een ernstige ondertoon. Ik hoor steeds meer verhalen dat... Ja, de ware strijd van de revolutie eigenlijk elders gestreden wordt. Namelijk met de werkgever van de demonstranten... of de universiteit. Of de geheime dienst of justitie... die nu steeds meer achter demonstranten aan lijkt te gaan. Met Cor Harivan, een Nederlander die in Kiev woont... praat ik met twee demonstranten, Sasha en Edik... Ik ben een Mijn directeur is van de partij van Janukovic. Dus die uh, gaat mogelijk uh, nou, het verrekenen, bijvoorbeeld met uh, minder inkomen of uh, dat soort uh, vervelende consequenties. uw zoon heeft ook problemen ervaren op de universiteit? Maar Roma heeft je problemen op probleem universiteit. Ja. Ik universiteit in de Onderwijspersoneel die de studenten oproepen om te gaan demonstreren in Kamen Podilski. En toen kregen ze van hogerhand zeg maar, een bedreiging. Zo van als je niet onmiddellijk die studenten terugstuurt... dan worden die studenten van de opleiding afgestuurd. En toen, en toen zijn ze teruggegaan. Dus, ja, terug ja. Nou en dan midden op straat een rij bussen en vrachtwagens. Echt een blokkade. En aan de andere kant heb je de blauwe vlaggen van de partij van de regio's. En daartussenin staan de vrouwen. Nou, en er staat tussen die twee groepen staat een enorm politiekoldon opgesteld. We gaan proberen over daar doorheen komen om naar de, demonstratie, de andere demonstratie van de Partij voor de Regio's te komen. Nou, ik mag er door. Nou, aan de andere kant van de barricades is de sfeer ook goed. Alleen zijn alle vlaggen blauw ook Russische vlaggen, zie ik. En mensen komen hier dus uit het oosten, Donetsk of van het zuiden, de Krim. Zo zie je maar dat de splitsing van het land, tussen oosten en west, is duidelijk zichtbaar nu in de straten van Kiev. En de vraag is, worden mensen hier betaald om te komen? Of komen ze vrijwillig? Deze oudere dames zijn gepensioneerd. Er zijn veel gepensioneerden hier, valt me op, en die zijn... Bang om hun pensioen te verliezen, zeggen ze. Maar ze zijn wel geriefelijk met een bus hier naartoe gereden, getransporteerd. Het werd ook betaald, dat transport. Nou, dat zul je bij Euromaidan niet zien. Dat er gevoel wat wordt met een vetfles. Dat tekent een beetje de sfeer hier. Mensen zijn wat ongeïnteresseerder. Oudere mensen die zijn wel echt bang om hun pensioen te verliezen, zeggen ze. Als Janukovic geen president meer zou zijn. En jongeren willen niet met ons praten. Die zeggen, niet. Nou, met alleen het licht van een kaars. In een soort of grote improvisorische yeah. legertent. Iconen hangen, kaarsen branden <laughs> en buiten. Buiten worden de politieke toespraken gehouden. Nou, het winkelcentrum doet goede zaken hier in Kiev, kun je zeggen. Het winkelcentrum naast Maidan. En ik ben even naar binnen gelopen met Taras Timo. Hij is een van de organisatoren van de demonstraties van de Katholieke Universiteit in Lviv, in het westen van het land. En ik praat met hem over de vraag wat zijn de consequenties voor zijn studenten straks. Ja, yeah, ik denk this is this is the, the most awful thing about all this protest that people uh, do not even know. Ja, dit is het meest afschuwelijke van de situatie nu, zegt deze studentenleider, Taras. Mensen weten niet waarvoor ze opgepakt worden. We zien situaties van mensen die gepakt worden alleen al omdat ze bij de demonstraties aanwezig waren. Als je op een foto in de krant staat en je wordt herkend, dan kun je daarom opgepakt worden door de lokale politie. En mensen worden door dat. Dus het is heel ik denk dat studenten de gevaren wel inzien, zegt Taras. Maar ja, we zijn een beetje een punt voorbij gegaan. Inmiddels zijn we allemaal schuldig, simpelweg omdat we het niet eens zijn met de president. Inmiddels worden we allemaal bedreigd. Uh, we are all under the threat. En ik praat met studenten, Sophie, ook uit het westen van het land. Wat denk je, Sophie? Zullen er geen... Uh... Consequenties verbonden worden aan deze bezetting van het stadhuis. Uh, well, de rechter heeft ook al gezegd... Van And, uh, person... dit zal echt serieuze consequenties hebben. Maar ja, het hangt ervan af en dat zeggen al deze mensen hier. Wie wint deze strijd? Ze geloven hier echt binnen dat ze de strijd oh. tegen Janukovic gaan winnen... en dat hij straks weg is. En dat geeft dus hier de mensen kracht. Ook al is het min 10, uh, is er geen kachel binnen... Uh, en leven ze toch in uh, rare omstandigheden... Maar mensen geloven echt dat er verandering zal komen door deze revolutie. Ik weet niet hoe het zal beginnen. Het verandert van wie de winnaar is. Ja, tot zover de reportage van Michiel Driebergen van gisteren en afgelopen nacht. Michiel is nog steeds op het Euromaidan in Kiev. Ja, Michiel, we horen dus dat mensen zich een beetje zorg beginnen te maken. Hoe gaat het straks verder? Stel dat de revolutie mislukt, krijgen ze problemen op de universiteit, op hun werk? In dat verband, we hoorden vandaag dus dat de Europese Unie de onderhandelingen heeft opgeschort met uh, uh, Oekraïne over dat associatieverdrag. Hoe reageren mensen daar dan op? Nou ja, mensen worden zowel door die mogelijke vervolging... Hè, wat natuurlijk ook nog maar de vraag is... maar waar, waar, waar, ze, waar wel voor gewaarschuwd wordt en met, met redenen, denk ik... Door, zowel door die mogelijke vervolging eh, als door die EU-waarschuwing van vandaag... Ja, worden ze eigenlijk alleen maar harder. Want ja, ze kunnen ook eigenlijk niet meer terug. Eh, dat merk je aan alles. Dus ja, als mensen eh, mogelijk hun baan kwijtraken... of een salariskorting krijgen... ja, weet je, laten we dan maar blijven zitten. En als die EU-commissaris zegt... joh, eh, we praten niet meer verder met Janukovic. Dan moet gewoon die president weg. Dus mm. uh, ze hebben zich hier echt een duidelijk doel gesteld. Een duidelijker doel eigenlijk dan een week of drie geleden. Een simpeler doel wellicht ook. Uh, namelijk Janukovic weg. En dat is tien jaar geleden met de je Revolutie al een keertje gebeurd. Ja. Dus... Yeah. Uh, waarom nu niet? Het is een heel helder doel en, en ze blijven hier echt zitten. Ja. Zou je kunnen zeggen dat wat dat betreft die uh, stap van de EU nu... om die onderhandelingen op te schorten... dat die uh, de demonstranten daar een steun in de rug geeft... omdat ze nu nog vast besloten zijn om Janukovic weg te krijgen... of, of werkt het juist aan Wat denk je? Ja, het is ook een beetje dubbel. Aan de ene kant zeggen ze, jongens, Europa laat ons alsjeblieft nu niet vallen. Nou. Uh, want het wordt hier kouder en uh, we hebben jullie echt nodig. Aan de andere kant is, wordt ja, het, het, het, de haat tegen Janukovic... wordt althans hier op Euromaidan... Eh, daardoor eh, alleen maar groter en de hardnekkigheid ook eh, steviger. Kun je ja. Zeggen. ja. Want de, de EU zegt dat Oekraïne onrealistische eisen stelt... Eh, en dat Janukovic zich niet aan de afspraken houdt. Oekraïne zegt op haar beurt, althans de regering Janukovic... dat Europa te weinig te bieden heeft. Wat is precies dat conflict nu met de EU? Nou ja, Oekraïne wil geld. Ze zeggen, joh, als wij dat nu dat, dat uh, associatieverdrag tekenen... dat zei Azarov, de premier, afgelopen week... ja, dan hebben wij toch 160 miljard nodig van de Europese Unie... omdat uh, Rusland maar. zal ons ja. boycotten. Ja. Uh, en en dat, dat gebeurt nu al de afgelopen maanden. Het is, uh, nou ja, het is nu winter, uh, Russisch gas is nodig... dus het is voor de regering ook eigenlijk ja, een onmogelijke keus. Als je nu het associatieverdrag zou tekenen, daarom... Ja, daarom en laat ze dat natuurlijk ook nog, nog een beetje op zich wachten. Hmm. Dus dat is op zich begrijpelijk, die, die, die visie vanuit die kant. Ja, en wat vinden die demonstranten? Want ik hoorde ook wel van de week al demonstranten die zeiden van ja, maar de EU moet, zolang deze regering er zit, ook helemaal geen geld geven. Want dat verdwijnt toch in een groot zwart gat en in de wijde zakken van Janukovic en zijn familie? Zo is dat, althans, dat ik ben hier. Kijk, corruptie is het grootste probleem hier. Uh, en niet alleen in, op die grote schaal, maar ook op kleine schaal. Als je, als je praat met studenten, dan gaat het over het onderwijs. Als je je diploma's uh, kan kopen, dan kun je dus ook incapabele mensen op goede posities krijgen. Dat is voor jongeren een schrikbeeld voor de toekomst. Ze stellen eigenlijk hun toekomst het liefst uit in dit mm. land op dit moment. Mm. Uh, en dat, die corruptie op kleinere schaal, dat is voor veel mensen echt een concrete zorg. Uh, en ja, als je dan ook nog uh, met willekeur achtervolgd kan worden als je van dit pijn afkomt. Ja, laten we dan maar even hier blijven zitten. Ja. Nou, nou, liet je ook horen uh, dat er ook pro-Janukovic-demonstranten waren. Z zijn die er vandaag ook nog? En hoe is de verhouding tussen die twee verschillende groepen? Nee, ze zijn er vandaag niet meer. Althans, ze zijn iets verder op in het park. Maar dat is echt een klein groepje. Een paar duizend man, denk ik. Nou, misschien een paar honderd zelfs. Maar ze zijn het eind verder weg. Uh, gisteren was er echt een cordon van politie en bussen. En eerlijk gezegd was de sfeer vrij vriendelijk. Want vanuit het euromant kamp hier werd gezegd... jongens uit de Krim en uit Donetsk... uit het oosten welkom in Europa. Dat werd gezongen, nou ja, zoals je hoorde ook door, door de vrouwen. Uh, dus dat ze elkaar in de haren zouden vliegen... dat was echt, ja, daar was echt geen sprake van. Mm. Uh, nou ja, en dat Janne covid kamp ook daar wordt met angst gehandeld. Zoals ze hier op dit plein blijven zitten. Ook een beetje van, ja, wat gebeurt er anders? Ja. Uh, kwamen ze gisteren ook naar het plein toe van, ja... Uh, Misschien raken we onze baan wel kwijt. Laten we maar naar het plein gaan. Hmm. En onze blauwe vlag omhoog houden voor de president. Ja, nou ja, dan de moeilijkste vraag. Waar gaat het heen, denk je? Want ik las ook dat belangrijke oligarchen, rijke zakenmensen... langzamerhand Janukovic verlaten en de kant van de demonstranten opgaan. Is het een hoopvol beeld? Een aantal weken geleden schreven de 50 belangrijkste oligarchen in dit land al, we moeten eigenlijk naar Europa toe. We hebben veel handel met Polen en Warschau. Uh, dus eigenlijk moeten we naar Europa toe. Maar ja, de, de regering blijft met een heilig probleem zitten. Uh, wat te doen met Rusland? En dat blijft hier gewoon altijd de eeuwige vraag. Kijk, de demonstranten blijven wel zitten. Ik heb al gehoord van, uh, ja, tot kerst uh, blijven we hier. En kerst moet je je voorstellen, dat is hier ook nog twee weken later, zes. Januari. Ja, want orthodox. Uh, ik ja. denk ook als ik zo uh, die hoofden zie, ja, die, blijven, die gaan echt niet weg. Oké, okay. nou dan gaan we jou ook nog wel horen. Dankjewel Michiel Driebergen in Kiev. Dankjewel. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld. Ja, Zo klonk dat vandaag in Kounou, in het geboortedorp in de Zuid-Afrikaanse Oostkaap... waar Nelson Mandela onder het oog van veel internationale leiders begraven werd. Barack Obama was daar niet bij, maar hij zette eerder deze week natuurlijk toch de toon... met een speech waarin hij Mandela roemde als een giant of history... en op één lijn zette met de founding fathers van de Verenigde Staten... Maar er is ook een ander verhaal over de relatie tussen Mandela en de Verenigde Staten... dat verteld moet worden, vindt Steven Ellis. Hij is Afrika-kenner, verbonden aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. Goedenavond, meneer Ellis. Goedenavond. Want um, eerder deze week werd bekend, onder meer via de New York Times... dat Nelson Mandela ten tijde van zijn arrestatie, 50 jaar geleden... lid was van de communistische partij. Um, voor u was dat geen nieuws, hè? Nee, ik heb onderzoek gedaan over de geschiedenis van het ANC en van Nelson Mandela natuurlijk. En ik heb een artikel uitgegeven in een wetenschappelijk tijdschrift in 2011 ja. waarin ik Concludeerde dat hij lid was geweest van de Zuid-Afrikaanse communistische partij... waarschijnlijk van 1960 tot zijn arrestatie twee jaar later. En zelfs lid van de Centraal Comité. Ja. En dat is pas nu bevestigd door de Zuid-Afrikaanse communistische partij zelf. Ja, de Zuid-Afrikaanse communistische partij bevestigde het officieel ook inderdaad. Maar ja. over dat bericht in de New York Times... u schreef daarop een briefje naar die krant waarin u zei... dat u nu ook wel graag van de CIA zou willen horen of het inderdaad zo is... Dat zij betrokken waren bij Mandela's arrestatie. Hebt, al, hebt u al een telefoontje gehad uit Langley, het hoofdkwartier van de CIA? Uh, nee, ik heb wel berichten gehad van andere delen van de wereld, van mensen die willen graag meer van weten. Ja. En dat zal natuurlijk me verbazen dat die Amerikaanse overheid. Um, uh, toegeeft dat inderdaad heeft een belangrijke rol gespeeld... in de arrestatie toen van Nelson Mandela. Ja. Maar zo, zijn, zo is alle de bewijs. Uh, dat, dat laat het zien. Wat zou u precies van ze willen weten? Nou, een bevestiging dat inderdaad de CIA in bezit was toen van informatie... die de CIA heeft dan aan de Zuid-Afrikaanse politie gegeven. En dat was de informatie dat heeft geleid tot de arrestatie van Nelson Mandela... in augustus 1962. En later natuurlijk was hij veroordeeld en zo lang in de gevangenis heeft gezeten. Ja, u zegt de CIA wist waar Mandela was... en heeft zijn verblijfplaats doorgegeven aan de Zuid-Afrikaanse politie... Wat, wat hebt u daarvoor aanwijzingen voor? Nou, ik heb dat gehoord van uh, oud-Amerikaanse uh, diplomaten... maar ook van oud-leden uh, van de Zuid-Afrikaanse inlichtingdiensten... En de meest belangrijke daarvan is misschien een man die Gerard Ludi heet. Hij is nog levend. Mm -hmm. En hij, uh, hij was toen een, een spion van de Zuid-Afrikaanse politie... in de Zuid-Afrikaanse communistische partij. En was zeer bevriend met de man die aan die tijd was wat ze noemen CIA head of station. Dat wil zeggen de ja. hoofd van de CIA in Zuid-Afrika. Ja. Uh, een man die Millard Shirley heette. En Shirley heeft volgens Gerard Ludi dat heeft hij in zijn autobiografie geschreven. Millard zei tegen hem, ja, wij waren verantwoordelijk... voor die arrestatie van Mandela. Ja, ja. Maar dat is bevestigd door zoveel uh, mensen... die uh, een belangrijke rol speelden in die tijd. Alles wat ontbreekt natuurlijk is schriftelijk bewijs. Ja. En, en, en waarom is het zo belangrijk? Het was natuurlijk een andere tijd. Het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Varkens bij, de inval in Cuba... En zoals u hebt aangetoond, Mandela was lid van het Centraal Comité... van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. En een voorstander van gewapende strijd, dus de vijand. Dat klopt. En het, is, ik, het was logisch gezien de anticommunist beleid van de Amerikaanse overheid... en dat inderdaad een, een, een opstand was begonnen in Zuid-Afrika... onder leiding van Nelson Mandela... Uh, lid van de Communistische Partij. Um, uh, tegen een overheid, dat wil zeggen de Zuid-Afrikaanse overheid. Uh, overheid die, die bondgenoot was toen van Amerika. In de, ja. Dat was in de, in de Koude Oorlog. Ja. De reden dat ik vind dat dat kan nu of moet nu erkend worden. is niet alleen omdat dit waar is. Ja. maar dat als Amerika, en de, de, de, de president van Amerika. wil nu claimen dat. ja, Nelson Mandela was een held. we hebben hem altijd bewonderd. Dat zou kunnen, dat is zeker waar over de afgelopen twintig of dertig jaar. Mm -hmm. Maar dat was niet zo in de jaren zestig en zeventig. Nee, nee, precies. Dat, dat lidmaatschap hè, van de communistische partij toen, waarom, waarom was dat eigenlijk nodig? Waarom was lid van het ANC en, en leider van de gewapende tak van het ANC toen... om conto waarom was dat niet genoeg? Waarom moest Mandela ook lid van de partij zijn? Nou, ik denk dat Mandela heeft uh, de, de communistische gedachte gestudeerd... heeft boeken gelezen, hij was zeer beïnvloed... die goede vrienden van hem, die lid, leden waren van de communistische partij... zoals Joe Slovo, de mm -hmm. bekende leider van de communistische partij later. Ja. Um, maar vooral denk ik dat Mandela persoonlijk was overtuigd... dat. Uh, hij en zijn vrienden moesten uh, een verzet organiseren, gewapende verzet tegen de apartheidsregime. En hij wist dat daarom daarin effectief te worden... de steun was nodig van een supermacht. En dat kon niet de Verenigde Staten zijn... omdat hij stand achter uh, de Zuid-Afrikaanse overheid. Dus dat moet van de Oostblok komen. En inderdaad, um, de Zuid-Afrikaanse communistische partij in 1960 heeft um, uh, onderhandelingen gehad en in Moskou en ook in Beijing... persoonlijk met chairman Mao, mm. uh, te zeggen... wij zijn van plan om een gewapende strijd te beginnen... hebben wij uh, uw steun. En ja. ze hebben een positief antwoord gehad... en van Moskou en van Beijing. En uh. dat was al in 1960. Dus hij, hij had de steun nodig van een supermacht. Ja. Heeft het anderszins ook uh, zijn opstelling in, zo, in, in zoverre beïnvloed... dat ik heb begrepen dat de communistische partij eigenlijk toen, eind jaren 50, begin jaren 60... de enige werkelijk niet-raciale organisatie in Zuid-Afrika was. Hè, waar iedereen, blank, kleurling, uh, zwart, lid van kon zijn. Um, nou, dat klopt. Er was ook een liberaal partij. En dat was belangrijk, omdat hij was nooit... Dat was ook open voor alle rasgroeperingen. En um, uh, dat was later uh, ontmanteld om de, om de dreiging van de wet, later in de jaren zestig. Maar je kan zeggen dat um, als je de hele periode neemt... en de enige politieke organisatie die, opened, die tegen de apartheid was en open was voor alle... Groepie, rasgroeperingen en etnische groeperingen... was de Zuid-Afrikaanse communistische partij. Ja, ja, Goed, U hebt nu dat, dat briefje gestuurd naar de New York Times. U, uh, gaat, gaat u nog meer doen? Want het zou Obama sieren toch? Hè? Als hij gewoon openheid van zaken gaf. Nou, ik ga geen campagne voeren hierover. Ik heb gezegd wat ik kan zeggen als academicus. Ik heb het in een boek geschreven. Mm -hmm. Ik heb het in mijn brief naar de New York Times gestuurd. Ik denk dat wat belangrijk nu zal zijn... is als een, een, een, een persoon die echt invloed heeft in de wereld... zoals een, uh, een overheid, een buitenlandse overheid... of iemand belangrijk in de Amerikaanse politiek... misschien een senator of een heel belangrijk uh, journalist of zoiets... Zal echt een campagne hielp voor. En dit is een verhaal, het gaat over een stuk geschiedenis. Mandela is dood, de Koude Oorlog is voorbij. Nu kunnen we echt de waarheid zeggen. Ja. Dat zal heel fijn zijn. En ik hoop dat dat gaat gebeuren, maar wie weet het. Maar ik, ik persoonlijk heb, ja, ik heb geen middelen voor. Nee. Nou, als Obama u belt, dan geeft u ons zeker even een belletje. Hè? Ja, als, als ik van hem hoor, ik zal zonder probleem u ook bellen. Heel hartelijk dank, meneer Ellis. Dank u wel. Bureau buitenland neemt je mee. Het is twee minuten voor half acht. U luistert naar Radio 1. U luistert naar Bureau buitenland van de VPRO. Meer Europa nu weer. Aanstaande dinsdag namelijk maakt de Europese Raad bekend of Albanië de status van kandidaatlid van de Europese Unie krijgt. Mogelijk heeft de Raad slecht nieuws, onder andere door een veto van Nederland. Albanië zou nog te corrupt zijn en niet genoeg gedaan hebben om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat is het verhaal dat Albanië al jaren hoort. Maar sinds de val van het communisme... is het land steeds meer op een provincie van Italië gaan lijken. Een provincie waar je als Italiaan ook makkelijk aan een baan kunt komen. Journalist Fatos Vladi ging op zoek... naar de Italiaanse geuren en kleuren van Albanië. Buonasera, Ik ben Mane chef van het restaurant Picante Durazzo. De chefkok van het restaurant Picante in Douros maakt nu een heel bijzonder gerecht. Albanië in Europa. Adesso doen facendo een risotto a Nero di Sepia. In het chiamato in Europa. Met deze ingrediënten: Nero Sepia. Het is een zwarte zeevrucht. Verste uien, knoflook, peper, rijst, kaas, grana, boter, trost, tomatensaus en mint. In più nel piatto ho messo dei fiori di zucca in forma di stella per rappresentare la stella di Comunità Europea. En een pompoenbloemetje om een gele ster mee te maken, als symbool voor de Europese Unie. Met een po' de chocola. Een po' de agio. En ik ben heel benieuwd hoe dit gerecht uh, gaat smaken straks. Met een po' de vino. Laat het pena Pena, Herinnert u zich nog de schrijnende beelden van begin jaren 90 van de vorige eeuw? Duizenden Albanezen in overvolle bodem die wanhopig naar Italië wilden in De meeste boten vertrokken vanuit deze kuststad Dours, ten westen van de hoofdstad Tirana. De boten komen nu terug. Sinds het uitbreken van de eurocrisis in Italië hebben duizenden Italianen hun baan verloren. Een van deze Italianen is de 29-jarige monteur. Gaetano Cucinilno uit Napels. Van de een op de andere dag verloor Gaetano zijn baan bij een voedselfabriek. Daarna werkte hij af en toe hier en daar voor een paar weken, maar hij kon nergens een baan vinden. Toen hoorde hij van een Italiaanse kennis dat hij in een confectiefabriek in Albanië kon werken. in Albanië Twee hij werkt nu twee weken in deze fabriek. Dit is de confectiefabriek in Touris. Waar Gaetano werkt sinds twee weken. Een grote zaal met naaimachines. Waar uh, allemaal uh, vrouwen werken, Albanese vrouwen. En ze werken super snel. Gaetano werkt hier al uh, sinds twee weken. En hij repareert de machines hier. Dat is gemiddeld. Salaris voor een uh, Albanese werknemer is 200 euro. Kwa paga? Al momento non abbiamo deciso ancora la paga. Hij weet nog niet wat de salaris hij krijgt. Hij moet nog horen. Ik spreek nu met Roberto Caparota, een ict ondernemer hij kwam begin jaren 90 vanuit Zuid Italië naar Albanië om een bedrijf op te zetten. Normaal is dit een man per per business, niet niet liggen aan een team hè? me vraagt, als me per investering te huren, per twee, drie paar, dan moet je De reden dat hij naar Albanië kwam, was het gunstig fiscaal beleid van het land. De eerste drie jaar hoefde hij geen belasting te betalen. Hij is niet zomaar een Italiaan die hier kwam werken. Als coördinator van de jeugdafdeling van de Democratische Partij... is hij ook dagelijks actief in de Albanese politiek. Roberto is genaturaliseerd en spreekt vloeiend abonnees. Wat is er nu? Op een niet show... Televisief. Is de huidige Albanese regering in staat om de corruptie te bestrijden? Bon sicuro per mantenere, do ta eliminare corruzione, per met facte, per per brapa cajir mogli interess. De regering is slechts bezig met een televisieshow. De corruptie wordt alleen bestreden vanuit het persoonlijk belang van de hoge ambtenaren. De minister-president was voorheen burgemeester van Tirana. En ik weet het heel goed dat hij corrupt was. Wat kan ik verwachten van een minister-president die een paar jaar geleden steekwinningen kreeg voor elke bouwvergunning in de stad. Hoe verontrustend is de georganiseerde misdaad in Albanië? Ik zal een vergelijking maken tussen Albanië en Italië. In Albanië heb ik minder angst, meer rust en ik leef prettiger. Italië is een van de meest ontwikkelde landen... en toch is daar veel misdaad en de maffia is machtig. Zij hebben het geld. In Albanië hebben we geen maffiafamilies... Die protectiegeld eisen van bedrijven. is business, Ik kom zelf uit Zuid-Italië en ik heb ervaren hoeveel we te lijden hadden door de maffia. Zodra je daar een business start, dan is de maffia er heel snel bij om een afspraak te maken over het bedrag dat je aan hen moet betalen. Als je dat niet doet, dan krijg je grote problemen. Het is een heleboel mensen Albanezen zijn een zeer vriendelijk en gastvrij volk. Soms lijkt het alsof dat ze onbeschaafd zijn. Maar dat is slechts een manier van communiceren. In de kern zijn het aardige mensen. Hoe lang wil Gaetano in Albanië blijven? Zijn hele leven, zegt hij opgewekt. Zolang er werk voor hem is, blijft hij in Albanië. Adesso andiamo a impiattarlo, risotto. Questo è il piatto finale. Buona appetito. Eindelijk heb ik het hoofdgerecht gekregen het heet Albania in Europa, Albanië in Europa. Ik ga even proeven. Lekker. Hoe smaakt Albanië in Europa? Het ruikt lekker, het smaakt pittig en het is verrassend vers. Het is een risotto gerecht in zwart, rood en geel. Rood en zwart staat voor de Albanese vlag. En geel staat symbool voor Europa. De ster van de Europese vlag. Het is zwart, maar het is niet bedorven. Het is rood, maar het stinkt niet. Het is geel, maar het is niet te rijp geworden. Het smaakt gewoon lekker. Ja, dat was Fatos Vladi over zijn geboorteland Albanië. En hoeveel trek de EU heeft in die veelkleurige risotto... dat horen we later deze week.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 Ja, we hoorden dus al hoe de demonstranten in Oekraïne verlangen... naar een open democratische Europese samenleving... en hoe graag Albanië bij de EU wil. Maar moeten ze daar in het oosten eigenlijk wel alle hel van ons verwachten? Want inderdaad, hoe vergaat het die Oostenburen die er eerder al bij kwamen? Na Bulgarije en Roemenië uh, gaan we naar Hongarije. Van al die kwetsbare nieuwe EU-landen in Oost-Europa... is Hongarije verworden van een braaf jongetje tot een probleemgeval. Toen premier Viktor Orbán er drie jaar geleden met een wet kwam... die de media aan banden legde, sloeg Europa alarm. Wereldwijd was er woede en verontwaardiging. En Brussel waarschuwde Orbán voor een laatste keer. Maar heeft het wat uitgehaald? Correspondent Tijn Sade reisde naar de Hongaarse hoofdstad Budapest... en maakte daar de balans op. Oude Sovjet schuit die hier aan de kade ligt in de donau met uitzicht op prachtig verlichte bruggen. Zometeen treden hier een paar bands op, Hongaarse bands. Uh, in mijn opinie is not so well. Not so well. A lot of people have uh, fear: no money, no jobs. And uh, a lot of people go country? in another country. Because money, because the jobs. Vrienden van jullie gaan uh, op zoek naar een ander land. How much do you make als a teacher? SAAS. Uh, SAAS is th foreign. 400 euro. Seit deze vier jaar is er geen democratie. Keine democratie? Nee, nee. Het is, uh, no, no. is uh, fast een Diktatur. Ze zeggen een Diktatur Fast, ja. Maar waar zijn die protesten? Ze uh, hebben geen interesse. Apathie? Uh, ja, ja, ja. ja. Er zijn mensen die zijn arrived en ze zeggen dat het een soort diktatuur is. Ja, het is bijna. Ik agree met het. De mensen hier in Hungary zijn zo so, uh, blind om te zien hoe de politici ze gebruiken. Ze They how the niet care de politiek, de politieke ideeën. Nem tetsiek, zingt Dorothea Karsai. Ik hou niet van dit systeem, heet het lied van de Hongaarse zangeres. Ik voel me steeds slechter in dit land. Ik voel me slecht over al die vrienden die er vandoor gaan. Ik voel me slecht over de angst die iedereen voelt en over de arme mensen die de prijs betalen. Dorothea's lied is een miljoenenhit op YouTube. Want online klinkt protest, maar op straat is er in Hongarije weinig meer te merken van de woede die drie jaar geleden hier losbarsten. They try to push us down. If you watch the news, it's the opinion of the government. Je kunt het gewoon niet accepteren. We hebben het recht op vrije spreek en zo. De hele to moet naar to to Budapest komen op deze dag. Aanleiding toen, premier Viktor Orbán voerde een wet in die journalisten de mond snoerde. In Budapest kwamen tienduizenden de straat op. Over ik sprak in die dagen in Budapest met professor András Borzoki, voormalig minister van cultuur en ooit een hele goede vriend van Viktor Orbán. Maar van die vriendschap was helemaal niets meer over. I was young assistant professor and he used to be a student and we were playing football every Friday afternoon. 20 years after now he he wants to keep a hold uh, strong grip. Op alle belangrijke posten heeft Orbán zijn eigen mensen benoemd. So, it is really look like a party state now, and other parties, movements, NGOs, think tanks en trade unions are sort of marginalised. Nu drie jaar later bezoek ik de professor opnieuw. Premier Orbán zit nog steviger in het zadel. In het Europees Parlement is de kritiek geluwd en de straatprotesten die zijn verstomd. There is a general apathy and disappointment, but there is no one strong opposition party or leader which can capitalize uh, this disappointment. Het Komt door de apathie, de onverschilligheid helaas, zegt Bosoki. En de oppositie in dit land is Totaal versplinterd. It is actually very risky for many people to participate in in a pro opposition demonstration. Uh, well, waarom, uh, waarom is het gevaarlijk om uh, in een demonstratie mee te lopen tegen de regering? Uh, is it dangerous? Because people uh, have a fear that they might uh, lose their jobs. If uh, they are videotaped and uh, they are identified, then. Uh, uh, those especially die in de publieke sector werken, kunnen uh, be worden out. Wie protesteert tegen de Orbán-regering loopt het risico zijn baan kwijt te raken. Je wordt gefilmd, geïdentificeerd en mogelijk dus gestraft met ontslag. So one part is uh, living under threat. Het scenario wat u drie jaar geleden schetste was an angstig scenario. Hongarije wordt een autocratie. Is dat uitgekomen? Unfortunately yes. So I was very much afraid uh, three years ago that the, the my country goes to a wrong direction and that became true. And uh, all uh, so-called independent institutions from the public television to the constitutional court and judiciary instituten die onafhankelijk zouden moeten zijn zoals de publieke omroep het grondwettelijk hof kranten zelfs de theaters worden nu bestuurd door mensen die loyaal zijn aan Orbán's partij Fidesz. De key positions are occupied and filled by uh, loyal Fidesz people. <kling> Orban zelf te pakken krijgen in Budapest blijkt onmogelijk. Dus probeer ik het maar in Brussel tijdens een recente top van regeringsleiders. Jona potki van ook, uh, we'll maybe after no. yeah, one een conference. Jony yeah, heeft In de wandelgangen vraag ik Orbán wat hij vindt van alle kritiek. Do you experience that as a humiliation no, no, no. or an offense? Just the opposite. In the U in the council of Europe just several days ago we got a very clear uh, acknowledgement. Of hij zich aangevallen voelt? Helemaal niet.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 Terug in Boedapest ga ik verhaal halen bij Marton Junjushi... kopstuk van de ultranationalisten. De partij Jobbik, die zo'n zeven jaar geleden in beeld kwam. Vooral door de burgerwacht van de partij, de Magyar Garda... die marcherend over straat antisemitische leuzen skandeert. De garde is inmiddels uit beeld. Jobbik is nu een volwaardige partij. De enige in de oppositie die invloed heeft op Orbán.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 Vroeger noemden we het kolonialisme. Do, do you feel Hungary has been colonized the last 21 years? Oh, pretty much so. John Joshi verdedigt Orbans aanpak als een conservatief programma. De kritiek van Europarlementariërs als Daniel cohn Bendit en Guy Hofstad is de links liberale ideologie die in Europa helaas de boventoon voert. And uh, when for example Mr. Cohn-Bendit or uh, Verhofstadt stand up or Martin Stulz and they criticise the government for putting into the constitution that uh, uh, the Hungarian society, like any society, should be based on uh, families. Neem nou de kritiek die er is op het feit dat in onze grondwet nu familie wordt gedefinieerd als een unie van man en vrouw. Dat zien ze als een aanval op homoseksualiteit. The family is uh, the union of a man and a woman, and that they see as an attack against homosexuality. Then you can see that this is a, that there is a huge. Uh, er is dus duidelijk een conflict tussen traditionele conservatieve en linksliberale en die clash is enorm Victor Orban verdedigt gewoon onze traditionele waarden en daar sta ik volledig achter. Mr. Orban does defend these values uh, quite effectively on the European And you agree that he defends these traditional values? Oh, very much so, of course. Jun Jussi en zijn Jobbik willen, net als Orban, de bezem door de samenleving. En wie niet in het traditionele plaatje past, wordt opzij gezet. Dat overkwam bijvoorbeeld Robert Aalfildi, directeur van het Nationaal Theater.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 Dat zijn redenen waarom hij als theaterdirecteur moet worden uitgeschakeld. People run around naked and uh, smoking joints and uh, half of the people in the piece are drug addicts and they are doing graffiti. So it it is completely unacceptable. Robert Alfilli, hij werkt inmiddels niet meer als de directeur van het Nationaal Theater. Ik moeten hem vandaag in een kleiner theater verderop in de stad, de Viek Steenhaas. Jore, gaat kieven Al oh, ook? Alfildi Robert. Imposante man, Alfildi. Helemaal in het zwart. Actrices die hier ronddrentelen, aaien allemaal het hondje van de regisseur. Alfildi is een beroemdheid in Hongarije. Het verhaal over hoe Alfildi onder druk werd gezet ging de hele wereld over. We werd een beetje het symbool van wat er in Hongarije de laatste jaren gebeurd is. People from the cultural field. They told me uh, what's happening in Hungary is a sort of cultural cleansing. En, absoluut. Ik ben het eens met mijn vakbroeders. Er vindt hier een soort van culturele zuivering plaats. Als het zo doorgaat hebben we hier over twee jaar geen vrij onafhankelijk theater meer. Je moet de ideologie van de regeringspartij volgen. Ik zou nu Hongarije nog niet typeren als een dictatuur, maar we gaan zeker die kant op. Is later niets meer dictatuur. De as van de dictatuur in Rájna van halen deze aarseng. Dat is gegist en vast. Het maakt Ghever Hofstad, leider van de liberalen in het Europees parlement, woedend. What is happening is that Mr. Orbán is laughing. En joking with us. U zegt, de Hongaarse premier Viktor Orbán lacht ons recht in het gezicht uit. Ja, dat doet hij, want hij heeft geen enkel van de wijzigingen aangebracht die Europa uh, of de, de Raad van Europa uh, de voorbije uh, maanden, het voorbije jaar gevraagd heeft. Ja, ja, ik denk dat they're right. Uh, I mean, this is essentially what's going on and has been going on for, for the past years. Verhofstadt heeft gelijk, zegt Lydia Gaal van de Human Rights Watch afdeling in Budapest. Zo gaat het eigenlijk al jaren. Kritiek wordt door Orbán niet serieus genomen. En Orbán is vol zelfvertrouwen, want ook al wordt hij door Europa onder vuur genomen... het heeft allemaal geen enkel gevolg. Er zijn geen consequenties... Dus ja, het zou me niks verbazen als hij het gewoon allemaal weglacht. I wouldn't be surprised if they were laughing about the whole thing, to, to put it quite bluntly. Professor András Borzocki vindt het populistische makkelijke praatjes van Farage. Dat Europa de acties van Premier Orbán door de vingers ziet, is gevaarlijk, want het werkt als een virus. It can be dangerous, not only for Hungary, but this can be a virus. For Poland, when the Kaczynski terugkomt, to come back sooner or later. Or there are in Romania, en dat virus kan gemakkelijk overslaan naar landen als Polen, Roemenië, Bulgarije. En dan heb je het als Europese Unie straks gewoon niet meer in de hand. So, the Hungarian example can be a very bad example for other countries. And that could be very difficult to tackle for the European Union. Ja, tot zover tijdens AD in Hongarije. Nou, wilt u een heel klein beetje solidair zijn met de cultuur in Hongarije... gaat u dan lekker op 9 en 10 januari naar het Concertgebouw. Dan dirigeert Ivan Fischer, een andere culturele held uit Hongarije... daar, Beethoven. Volgende week het laatste deel van deze serie... over de nieuwe Europese democratie Tsjechië. Berichten uit Blogistan. Ja, dit betikken nog even door, natuurlijk. Als het om de nationale trots gaat, dan moet je in Mexico zijn. En vooral één ding ligt daar heel gevoelig. De olie. Al drie kwart eeuw is de winning daarvan een monopolie van de Mexicaanse staten. En veel mensen zien dat als de ziel van de Mexicaanse soevereiniteit. Maar dat gaat veranderen. President Enrique Peña Nieto wil de oliesector opengooien voor particulier kapitaal. En daarmee is het oorlog in Mexico, want volgens de oppositie verkoopt Mexico dan zijn ziel aan de duivel. Zo blijkt uit een rondgang die Edwin Koopman maakte langs blogs en tweets in de Mexicaanse blogosfeer, toch Edwin? Ja, en dan heb je het nog zacht uitgedrukt, Christen, president Peña Nieto wordt uitgemaakt voor landverrader, drugsdealer, bandiet die de roof van de eeuw heeft mogelijk gemaakt. Uh, de Senaat en het Congres, die daar dus over beslisten deze week... zijn uh, de hele tijd anderhalve week lang ontsingeld geweest door demonstranten. En ook binnen het parlement was het kermis. Want uh, een van de politicus uh, trok zijn kleren uit... <laughs> en betoogde in onderbroek hoe Mexico nu door de president wordt uitgekleed. Maar wat in die tweets en die, die blogs nog het meeste werd gelinkt... was een uh, heel fel betoog van Laida Sansores... Uh, van de oppositionele burgerbeweging. Privatiseer de dromen, de wet, de justitie. En als je echt een goede privatisering wil, privatiseer dan een teringwijf dat je op de wereld heeft gezet. Dat is veel beter, want die is tenminste van jullie. Dit land is niet van jullie. Jullie verdienen het niet. Nou, dat ligt er niet om. Uh, waarom laai je de emoties zo hoog op? Ja, nou, dit gaat echt heel diep hè, bij de die Mexicanen. Die, die oliewinning die is al 75 jaar in handen van de, van de staat. In 1938 is hij, genationaliseerd door president Lázaro Cárdenas. Nou, dat is echt een begrip hoor, Mexico. De grondlegger van de moderne Mexicaanse staat, een beetje de Abraham Lincoln Abraham van, uh, van Mexico. Mm -hmm. En dat staatsmonopolie, ja, dat, dat ligt sindsdien verankerd in de grondwet. Ze hebben de, Mexi de buitenlandse bedrijven eruit gegooid, waaronder onze eigen Shell. Um, maar um, nou, dat ligt dus in de grondwet verankerd. En nu ook in de Mexicaanse identiteit. Door die enorme ja, het belang wat ze eruit hebben gehaald. Het uitbesteden, dat het, wat nu gebeurt, is echt heel spectaculair. Um, ja, die staatsoliebedrijf, Pemex heet die. Uh, is eigenlijk nog meer dan bij ons, Fokker en uh, KLM de nationale trots. En een van de vele reacties hierover vond ik eh, op pagina... Aristegui Noticias van Gregorio Vargas. De regering wil de olieopbrengsten verkopen aan die buitenlandse heren. Ze zeggen dat Pemex van de Mexicanen blijft... en dat ze nog geen schroef van Pemex verkopen. Daarmee willen de politici het volk bedriegen. Toen Cardenas de olie onteigende, deden alle Mexicanen mee... met alles wat ze hadden. We moeten met z'n allen het plein op om te protesteren... tegen die dwaasheden van de president. Nou, dat is dus gebeurd, dat, uh, dat protesteren. Ja, inderdaad. Maar sommigen gaan nog verder. Ze eisen een volksraadpleging hierover... en plaatsen daartoe oproepen op YouTube, zoals deze. Die is geüpload door Preguntami. Ik wil dat me Ik wil me Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik wil dat me Laat ze het maar aan mij vragen, hè. zeggen ze. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee, nou, nou hoor ik heel veel emotie, maar zijn er ook argumenten? Ja, er zijn uh, inderdaad ook argumenten. En zo kwam ik op uh, het, debat, de debatpagina Animal Politico, het politiek dier, een hele rustige, ja, beneredeerde, uh, betoog tegen van David Nagera. Het is precies het gebrek aan duidelijkheid over de oorsprong en bestemming van het geld... waardoor eerdere pogingen tot hervorming zijn blijven steken in een emotionele discussie. Dat de olie van alle Mexicanen is, is nogal moeilijk te bewijzen. Maar het zou wel goed zijn om informatie te krijgen over de omvang en besteding van de olieinkomsten. Alleen dat kan ertoe bijdragen dat burgers die bron kunnen beheren... waarvan ze zo hard roepen dat die hen toebehoort. Als er nou zoveel bezwaren zijn, waarom gaat het dan toch gebeuren, Edwin? Nou, eigenlijk is de vraag waarom het niet eerder is gebeurd. Die hele discussie is al tientallen jaren gaande. En uh, nou, terwijl heel Latijns-Amerika aan het privatiseren was... bleef Mexico nog uh, ja, maar gewoon die Pemex uh, handhaven. Nou ja, um, eigenlijk komt het omdat de regeringspartij nu tot inzicht is gekomen... dat uh, Pemex die investeringen nodig heeft en Mexico dat geld zelf niet heeft. Um, daar komen allerlei internationale ontwikkelingen bij die ineens uh, maken dat ze het heel snel willen regelen. Zo verwijst Salvador Flores Yama, een voorstander van de wijziging... op zijn blog naar de sancties tegen Iran... die binnenkort misschien worden opgeheven. Het land van de Ayatollahs, de vierde olieproducent ter wereld... zal zijn export hervatten en een grote concurrent worden van Mexico. Als de Verenigde Staten, onze grootste klant... zijn aankoop vermindert en zelfvoorzienend wordt... dan ziet het er slecht uit voor onze olie. Dan blijven we zitten met onze enorme voorraden in de grond... die speciale technologie nodig hebben en grote financiële middelen. En die heeft Mexico niet. We moeten af van dogma's en koppigheid... die de contracten met particuliere ondernemers in de weg staan. Eén woord, Edwin. Gaat het gebeuren, ja of nee? Ja, het gaat gebeuren. Het moet nog door 32 staten worden goedgekeurd... maar dan gaat het gebeuren. Oké, okay, dankjewel. Edwin Koopman, dit was Bureau Buitenland voor deze week. Zometeen in Labyrinth, een computerspel waarmee je psychoses kan voorkomen. En wij laten u achter in handen van geluidskunstenaars Cilia Erens. En die was in Thailand. Ondertussen in... Thailand, Nongkai... De afgelopen jaren, toen hadden we dat gelijk aan de kant,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 keuken uitverkopen bij Kellerkeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl. Dit is Radio 1.